Alhamdulillah in Ahmedo en Estaino en Estafiro, Wana Udubila Minsurri Amalina, Nayadihilau Fala Modilla, Womayudlil Fala Hadiella, Was Shadu la Ilaha illallah, Wachda Hula Sherikala, Was Abduhu, Wara Sulu. bad, Fainastak al Hadithi Kitabullah, Wakair al Hadi Hadi Muhammedin, Sulla law, Walehi was Selam, Washer al Aangezien wij ons bevinden in een periode die bij de christenen bekend staat als de kerstperiode, een periode die volgens hen in het teken staat van Christus' wonderbaarlijke geboorte, wil ik gebruik maken van deze gelegenheid om... ...te zeggen dat ook de Koran het een en ander te vertellen heeft over Christus. Oftewel Isa ibn Maryam, Jezus de zoon van Maria, alayhis salam. Een vooraanstaande profeet die toegeschreven wordt aan zijn... ...vrome, deugdzame en godvrezende moeder, Maryam. Een vrouw die verkozen is door Allah subhanahu wa ta'ala... ...boven alle vrouwen om de draagster te worden... Van de meest verbazingwekkende dracht. Een vrouw die, volgens onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam) de menselijke volmaking had bereikt. Mariam, naar wie de aartsengel Jibreel alayhi sallam is gekomen en in haar blies, wanneer zij zwanger raakte van Isa alayhi sallam. En op zich is dit niet vreemd als wij bedenken. Dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is die deze opdracht heeft gegeven. Hij is het die slechts wees hoeft te zeggen en het geschiet. Kun? via En als deze wonderbaarlijke geboorte van Isa aanleiding is voor sommige mensen. Om Isa tot God of de zoon van God te bombarderen. Dan is mijns inziens. Adam alayhi salam. Een grotere God. ...dan Esa, Aangezien hij uit geen vader en geen moeder is voortgekomen. En voeg Eva daaraan toe. Hawa. Die enkel en alleen uit Adam, salam is voortgekomen. En het wekt volgens mij meer verbazing op... ...wanneer een vrouw uit een man voortkomt dan andersom. Maar beste mensen... Het is niet nodig om je in allerlei rare bochten te wringen. En met de meest vreemde opmerkingen te komen. Om deze wonderbaarlijke geboorte van Jezus te verklaren. En zegt datgene wat de moslims in zo'n geval zouden zeggen. Namelijk: Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Voorwaar, Allah is tot alles in staat. Hij hoeft slechts wees te zeggen en het geschiet. Wat het ook mag zijn. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surahi Ali Imran. Inna methala Isa mathali Adam, min turab. Thumma qala lahu kun fayakun." Een prachtige vers. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Voorwaar. De gelijkenis van de schepping van Isa is bij Allah... Als de gelijkenis van de schepping van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem, wees en hij was. En gelet op het volgende gesprek. Dat plaats zou vinden tussen Allah subhanahu wa ta'ala en Isa alayhi salam op de dag des oordeels. Een gesprek waarin het onschuld van deze achtbare profeet wordt bewezen. En hij zichzelf vrijpleit van alle blaam die hem trof door toedoen doen van anderen. Eذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق kuntu كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. En gedenk de dag waarop Allah zegt. O Isa, zoon van Mariam. Heb jij tegen de mensen gezegd. Neemt mij en mijn moeder. Tot twee goden naast Allah. Waarna Isa alayhi salam zegt. Heilig bent u. Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. En indien ik dit had gezegd, dan had u dat zeker geweten. U weet wat er in mij omgaat en ik weet niet wat er in u omgaat. U bent getuige van alles. Dat is de getuigenis van Isa ibn Maryam op de dag des oordeels. En even voor de duidelijkheid. Beste mensen. Een moslim erkent de wonderen die aan Isa worden toegekend, worden toegeschreven. Wonderen die natuurlijk afkomstig zijn van de Heer. En die ter ondersteuning dienen van zijn profeten. Maar deze wonderen mogen geen aanleiding geven om een van deze profeten goddelijk te verklaren. Geen een van hen. Isa alayhi salam is en blijft een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Weliswaar een uitverkoren, een geliefde dienaar. Maar zeker geen God. En geen zoon van God. En het feit dat Isa, Lazarus en anderen uit de dood opwekte. Is geen unieke gelegenheid. En dus mag dit niet als reden genoemd worden om Isa te verafgoden. Niet alleen Isa alayhi salam is erin geslaagd om mensen uit de dood op te wekken. Maar ook Elias en Elia. Zijn erin geslaagd dit wonder tot uitvoer te brengen. En mensen uit de dood op te wekken zoals de Bijbel ons leert. Dus de Bijbel vertelt zelf dat ook andere profeten erin zijn geslaagd om mensen uit de dood op te wekken. Dus waarom wordt het alleen in geval van Isa salam als reden genoemd om hem tot God te verklaren. En het verhaal dat Isa a.s. met twee vissen en vijf gerstebroden ongeveer vijfduizend man wist te voeden is wederom geen unieke gebeurtenis en mag geen aanleiding geven om hem te verafgoden. Waarom niet? Omdat ook Elia zijn zegen uitsprak op een meelvat en een oliekruik van een oude vrouw. Waardoor deze voor een geruime tijd niet opraakte. En Mozes, het is algemeen bekend, Moes alayhi salam, heeft zijn volk voor de duur van 40 jaar met behulp van Allah subhanahu wa ta'ala weten te voeden. En ook weten wij dat onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa tijdens de slag van Ghandak met een klein hoeveelheid voedsel een heel leger wist te voeden. En dat Jezus tot de zee sprak en zei. Zwijg, wees stil, waarna de wind ging liggen en de zee stil werd. Hoeft niet per se te betekenen dat Isa salam God of zoon van God is. Want alayhi salam wist met zijn stok de zee te klieven, te splijten. Opdat de Israëlieten midden door de zee langs een droge weg trokken. Isa zegt zwijg en de zee zwijgt. Moesa zegt ga open en de zee gaat open. Wonderen? Die afkomstig zijn van God. En het feit dat Isa alayhi salam opgevaren is naar zijn Heer. Is geen uitzondering op de anderen. Want ook Henoch en Elia vaarden ook op. En werden door God weggenomen. En het is algemeen bekend dat Mohammed sallallahu alayhi tijdens zijn hemelvaart al israq al-mi'raj is opgevaren. Naar Allah subhanahu wa ta'ala. Maar wat vaak als reden genoemd wordt dat Isa alayhi salam de zoon van God zal zijn. Zijn sommige teksten waarin er gerefereerd wordt naar Isa alayhi salam als zijnde de zoon van God. Maar deze eer is ook andere ten dele gevallen. Ook andere werden de zoon van God genoemd in de Bijbel. Zoals David, Dawood alayhi salam. En Adam, Adam. En Israël, Jacob alayhi salam. Dus waarom wordt het alleen in geval van Isa alayhi salam letterlijk opgevat en bij de rest niet? Waarom wordt er met twee maten gemeten? En trouwens, de Bijbel leert ons dat een ieder die zich inzet op de weg van God in aanmerking komt voor de titel de Zoon van God. Isa alayhi salam. ...is slechts een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. En zoals ik eerder aangaf... ...weliswaar een uitverkoren dienaar. een van de vooraanstaande profeten binnen het islamitische geloof. Maar je mag niet overdrijven in het prijzen van een profeet... ...zodanig dat je die profeet op een bepaald moment goddelijk gaat verklaren. En als wij de Bijbel letterlijk zouden opvatten... ...dan zouden wij allemaal kinderen van God zijn... Want Isa a.s. zegt in Johannes 20:17: Ik vaar op naar mijn en uw vader. Mijn en uw God. Hiermee geeft Isa a.s. aan dat hij slechts een dienaar is van Allah. Subhanahu wa Zoals alle andere mensen. En dat hij evenals de rest zich van het nodige niet kan voorzien zonder hulp van Allah. Subhanahu wa ta'ala. En ook Jezus, salam moest voldoen aan zijn religieuze verplichtingen. Zoals het vasten en het bidden staat in de Bijbel. Ook hij at, dronk en sliep. Zijn dit, beste mensen, de kenmerken van God of de Zoon van God? Laat het volgende uitspraak een oogopener zijn voor sommige mensen. En zeker voor sommige christenen. Hij zegt namelijk wederom in Johannes... 17:3. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, den enigen, waarachtigen God. Isa alayhi salam. In dit vers nodigt hij uit naar tawhid, naar de eenheid van Allah Hij spreekt niet over de drie eenheid. Hij spreekt niet over de Vader en de Zoon. Hij spreekt over den enigen, waarachtigen God. En luistert. Naar de resterende woorden van Isa alayhi salam. Isa die zijn plaats kende. Weet je wat hij zegt? En hem. Die Gij gezonden hebt. Jezus Christus. Deze woorden subhanallah. Impliceren. De waarheid die de moslims. Dag in dag uit uitdragen. Namelijk. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah Oftewel Ik getuig. Dat er geen God is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En dat Mohammed zijn boodschapper is. Wij zeggen, ashadu an la ilaha illallah. Muhammadun rasulullah." En natuurlijk Isa rasulullah. En Isa alayhi salam die zegt in Johannes 17,3. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, den enigen waarachtige God en hem die gij gezonden hebt, Jezus Christus. De boodschap van de islam is één. Die Isa alayhi salam van alle blaam zuivert en zijn profeetschap erkent en zijn moeder Mariam eert en zijn kruisiging verlogend. Wij geloven niet. Wij moslims geloven niet dat de Isa salam aan het kruis is gespijkerd en genageld. Want Allah subhanahu wa ta'ala leert ons in de Koran. وَمَا قتلوه وَمَا صلبوه ولكن En zij doodde hem niet. En zij kruistigde hem niet. Maar iemand die voor hen op hem leek. En weet je, het meest bizarre wat ik eigenlijk ben tegengekomen in de Bijbel, is dat Jezus vervloekt zal zijn. Zoals Paulus in zijn brief schrijft naar de mensen van Galaten. En laat ik het even voorlezen. Er staat namelijk, Christus heeft ons losgekocht van de vloek der wet. Door voor ons in de plaats een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan een paal is gehangen. Galate 3.13. Wallah la ilaha illahu. Het doet mijn hart van verdriet bloeden. Het doet mij pijn. Als ik hoor dat een van de vooraanstaande profeten, Isa alayhi salam, vervloekt is. Voor een vloek wordt uitgemaakt. Beste christenen, Isa alayhi salam is geen vloek. Isa alayhi salam is een geëerde profeet. Isa alayhi salam is niet aan het kruis gestorven. De islam leert ons dat Isa alayhi salam in ere is opgevaren. Naar zijn Heer. Want zijn Heer stond het niet toe. Dat hij door zijn toenmalige vijanden werd geslagen. Bespuugd. Gespijkerd. En uitgelachen. Dat stond Allah subhanahu wa ta'ala niet toe. De islam is een boodschap. Die de wonderen van Isa alayhi salam erkent. En erkent dat hij opgevaren is naar zijn Heer. En dat hij nog steeds leeft en niet dood is gegaan. En dat hij terug zal keren als het uur nabij is. Om het op te nemen tegen el-Masih al-Dajjal. Het is de boodschap van de islam die het opnam voor Isa salam, en voor zijn moeder Maria. Het is de boodschap van de islam die de ware identiteit van Isa salam heeft onthuld. En ik wens uit het diepste van mijn hart met deze woorden de harten van sommige christenen te bereiken. En hun ogen te openen voor de enige waarheid. Namelijk dat Isa alayhis salam slechts een boodschapper is van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat Allah de enige echte God is. Die het verdient om aanbeden te worden. En hoe je het ook wendt of keert. De christenen zijn degene die het dichtst bij de moslim staan. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. In surat al maidah 82. Wa en jij zult zeker vinden dat degene die moslims het meest genegen zijn, degene zijn die zeggen wij zijn christen. Dus beste mensen, getuig dat er geen God is dan Allah subhanahu wa ta'ala. En dat Isa en Muhammad, alayhi salam en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam profeten zijn... ...van Allah subhanahu wa ta'ala. Want ook Isa alayhi salam geeft in de Bijbel te kennen... ...dat er een profeet zit aan te komen... ...die geen afstammeling is van het huis van Israël. En zowel Isa als Musa waren afstammelingen van het huis van Israël. Ze waren beide Joods. Dus wie rest er dan Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. En hij geeft in de Bijbel te kennen... ...dat het Koninkrijk van God van het Joodse volk zal worden afgepakt... en aan een andere natie zal worden gegeven. In Matthäus 21, vers 42 tot en met 43... er staat namelijk dat hij zegt, hebt gij nooit in de schriften gelezen... de steen die de bouwlieden hebben verworpen... is juist de hoofdhoeksteen geworden? Vanwege God is dit geschied en het is wonderbaarlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u, het Koninkrijk Gods zal van u worden weggenomen en aan een natie worden gegeven die de vruchten daarvan voortbrengt. En welke natie is dat dan de Arabieren? Ik kan me geen andere bedenken. Het zal van het Joodse volk worden afgepakt, weggenomen en aan een andere natie, aan een andere volk worden gegeven. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons allen te leiden. En wa